Doorald Megens met het NOS-journaal. Nederland moet ervoor kiezen om de wintertijd permanent aan te houden, zegt de Nederlandse Vereniging voor Slaapwaakonderzoek. Het belangrijkste argument is dat mensen dan in de winter en in de zomer het meest profiteren van licht in de ochtend. Dat is belangrijk voor de biologische klok, voor het slapen en uiteindelijk voor de gezondheid van iedereen, staat in een brief van de vereniging aan minister Ollongren. Komende nacht gaat de klok terug naar de wintertijd. Ziekenhuizen rond de failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart in Amsterdam staan te trappelen om het ontslagen personeel aan te nemen. Het Financiële Dagblad schrijft dat er bij het Amsterdamse UMC twintig vacatures openstaan voor specialistische verpleegkundigen. Ook het Sint-Jansdal in Harderwijk zit te springen om extra personeel. Ze vragen ontslagen medewerkers om te solliciteren. Het is namelijk druk op de polies nu de andere ziekenhuizen niet meer open zijn. Bij het meldpunt voor seksuele intimidatie in de cultuursector zijn sinds juni 26 klachten binnengekomen, trouw. Geen van de klagers heeft aangifte gedaan. In juni besloten 30 organisaties in de podiumsector een meldpunt voor MeToo-klachten op te richten, nadat in die hoek enkele geruchtmakende zaken naar buiten waren gekomen. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten vindt het jammer dat niemand aangifte wil doen. De klagers doen dat niet, omdat ze dan niet anoniem blijven.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 objecten bezig projecten uh, met duurzaam bouwen daar gaat hij ons alles ja, over vertellen ook prijs, ja, hij heeft prijzen uh, gewonnen, gewonnen ook dus ja. dan, nou, dan daarna komt Ton Arissen en die gaat vertellen over het open kampioenschap ...Garnalenpellen pellen bij Talassa. ja het is volgens vandaag, mij ja het is vandaag vanmiddag.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 Nee, laagdrempelig. Nou ja, ja. in feite wat je in Noord natuurlijk al hebt, hè, op de, in de Vleemingstraat 55 is natuurlijk ja. al.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 ik denk dat het allemaal wel vol is, zo'n beetje hè, met eten ja ik en denk zo, dat he, heel, veel, heel veel en, is, ja. is uh, denk ik aardig gevuld maar kookcursus voor mannen is die nu uh, is ja, die vol ja ja ja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 En de cursus is begonnen, maar je kunt er nog bij. Nou, kijk... Dan maak jij ja, bij deze dan koken voor uh, me. Ja, ja. Nou, dankjewel voor jouw aanvulling. Ja, nee. ja, met elkaar doen we het toch? Ja, ja, zo, zo werkt dat ook ja, bij Pluspunt. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Goed, dankjewel Nathalie. Dankjewel. En, uh, Graag gedaan. Tot de volgende keer uh, weer. En heel veel succes. En we zien elkaar woensdag van Succes. Ik kom zeker. En ik denk tot Gerry. Ik ben er, er zeker. Uh, Gerry is ingedeeld. Gerry is een van de belangrijke vrouwen achter de schermen bij ons. Nou, dat bedoel ik. Dus dat is ze er helemaal. Zeker. Dankjewel, dankjewel Nathalie. Wij gaan luisteren naar een. Muziekje uitgezocht door Kort uh, Draaier, Dickie Lee met Rocky. <middels> Alone until my 18th year we met four springs ago. S was shai en had a fear of things she did not know, but we gain.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 En daar gaat, nou, daar gaat gewoon best wel tijd in zitten. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment, als je iets niet uh, meer helemaal goed kan doen, dan kun je gewoon beter zeggen, nou ja, ik stop ermee. Ja, en dan ga je een goede ja. opvolger uh, zoeken. En die hebben we gevonden, gelukkig. Heel, heel, dichtbij, ja, ja, aan heel de, dichtbij aan de onbijttafelsochtend. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is wel makkelijk communiceren inderdaad. Ja, ja, ja. ja. heel vertrouwd ook. Ja. Mm -hmm.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 Ja. ja, ik denk dat dat de voornaamste taken zijn. Je moet gewoon die helikopterview hebben. Een ja. ja. goed en, overzicht uh, van wat er is. Ja. Uh, ja, en je moet uh, toegankelijk zijn. En dat is wel iets ook waar, ik naar, waar, ja, waar je heel waar naar kijkt. Ja, niet in voor de Ivoren toren en zo. Nee, nee dat, dat werkt helemaal niet. Je nee. moet met z'n allen een mooie toneelvereniging neerzetten. Uh -huh. En je moet twee keer per jaar een mooi stuk neerzetten. Je moet de jeugd bij elkaar houden. Dus uh, nou, dat is druk genoeg ja, eigenlijk. Ja.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 grote groep, ja. maar er is zoveel plezier. En wat gaan jullie spelen? Weet je uh, het al? Ja. ja, Sneeuwwitje maar dan anders. Oh. Dus het worden drie hele sprookjesachtige avonden en met heel veel humor en nou ja, je hoort al in de titel maar, Sneeuwwitje ja, maar dan anders, maar alles, ja. dus het is wel echt anders, maar ja. heel leuk. leuk. Het is december hè? Ja, december. Ja, december. ja, ik, zat nog ja. Te kijken. ja ik dacht ik ook november. Het is klopt niet, maar dit is inderdaad, nou snap ik het, 7, 8. Nee, acht, veertien en vijftien. Veertien en vijftien, ja. oké. Okay, ja. Drie voorstellingen. Nee, dan elkaar. gaan we hem er even inzetten. Ja. Daar moeten we dus. En daar nou is iedereen nu heel zijn. druk mee bezig. Ja. Dat is echt heel leuk. Dus echt, iedereen moet echt komen kijken. Ook omdat het gewoon echt een jubileumvoorstelling is. Zeventig jaar heel de ring. Dat is ook, ook wel iets heel moois. Ja, oh, zeker. Oh um, ja, En ik denk gewoon echt dat het voor iedereen iets anders is dan normaal. Omdat we echt een, een sprookje hebben. En de jeugd die heel veel daarin meedoet. Maar is voor binnenkomt... de jeugd te is een, ander, een ander stuk? Of... Nee, de jeugd doet echt mee bij ons. Maar oh. die hebben wel een um, ander soort rollen. Dus nog niet echt mee in het stuk, maar nee. ook weer wel. Okay, het is ja. een beetje oh, geheimzinnig, doe ik. Oh, ja. Ja, maar ik kan zeggen, als je binnenkomt in de krocht, dan begint het al. Dus het is echt ja. wel heel leuk. Vanaf moment 1 tot het stuk. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, 15 december, uh, dan is het de middagvoorstelling, neem ik aan. Nee, ook, ook een avondvoorstelling. We hebben gewoon drie, hebben drie avondvoorstellingen. Oh. Ja. Dat goed om te weten. Ja.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 Om uh, kaartjes te kunnen bestellen. En bij de Bruna, ja, mm -hmm. liggen ze vanaf. Nou, een goede week voor de voorstelling. Ik denk dat dat dan is eh, 30 november uit mijn hoofd. De donderdag. Even kijken hoor. De ja. eerste voorstelling is dan 8 en dan, dan de, de week, week daarvoor. Donderdag. Ja, dat is ja op donderdag, het 29ste. Nee, ja. Dan komen ze bij de Bruna. Bij de Bruna, oké. Okay. Okay. En ook aan de zaal, denk ik. En dan ook aan ook wel, de he, zaal, dat zeker wij? weten. Ja. ja oké. Okay. Ja. Okay. En ze kosten?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 Of in het voorjaar spelen. Ja, dat is wel mooi, want het is altijd voor en najaar dat jullie mm -hmm. een stuk uh, spelen. Ja. En als de mensen, of het jonge mensen zijn, hè, want jullie ja. zoeken altijd nog jonge uh, ja, ze altijd mensen. spelers. Ja, er zijn oudere spelers, niet alleen jonger. Ieder ook ook ouder? Nou, nou, ja, Als is je, je dus denkt ons. van ik vind het ja. misschien wel leuk, dan ga je gewoon kijken ja. naar het stuk. En dan ga je daarna gewoon aanmelden. Ja, je bent ook altijd welkom op een repetitieavond. Ja, om gewoon te, gewoon te kijken, kijken ja, hoe het gaat. En waar ja. repeteren jullie? In de krocht? Nee, op het tolweg. Uh, beneden, de beneden. Bij, bij de bombschuiten. Naast die FM eigenlijk. In, ja. Ja, dat is ja, waar vroeger de brigade zat met ja. uh, ja, ja, ja, ja. Daarnaast... Ja, de loods. Daarnaast. Oh, dus niet bij de nee. bomschuiten dan. Dat nee. Is dus... nee, dat is nee, het is, is ernaast. Daarnaast, ja. Ja. waar die Opzij. grote deuren Opzij, ja. zijn. Ja, precies. Ja, ja. Daar is onze, uh, nou ja, onze het even oneerbiedige hok om uh, te klussen. Het is niet groot, maar... Uh, en, nee, nee, nee. En uh, okay. uh, daarnaast zit dan nog een, het bijgebouwtje... waar vroeger dan de cursussen werden gegeven... Oh, van ja. de EHBO van de brigade daar. Ja, oké. Okay. En repeteren doen jullie ja in de krocht? Nee, ook. Op... Generale repetitie gaat, oh, ja, ja. De ja, Die gaat wel. We hebben nu ja. ook al sowieso een doorloop gehad te omdat er nu zoveel mensen zijn. Ja. Is het belangrijk om wel ook daar af en toe te spelen? Ja. ja. Maar in principe hebben we een pre-generale, een generale en dan de uitvoeringen in de krocht. Ja. Maar oh, jullie doen het wel heel gedegen. Met, met hoeveel mensen uh, uh, wordt het stuk gespeeld? Ja, 23 spelers en er nog 12 jeugdleden. Zo. Ja, het dat is echt uh, een ja, jubileum. Ja, dat is de gezellig knus uh, achter nee. de schermen, zullen we maar zeggen, ja, in de krocht. Ja. ja. Mm. En mooie kostuums? Ja. Veel wisselen? Of valt het mee? Ja, het zijn wel ja. heel veel dubbelrollen. Want er heel veel sprookjesfiguren in voorkomen. Niet alleen sneeuwwitje, maar, En ook niet alleen maar Zeven Dwergen. Maar ook uh, oh, een en, ja. ja, een beetje. <laughs> en ook ja, een <laughs> en ook, <dan laughs> en, Dus een beetje echt wel iets heel leuks. Met ja. allerlei sprookjesfiguren. Maar ook voor, voor jeugd. En voor, voor, voor, voor volwassenen. Ja. Gewoon heel erg... Hoe moet je dat? Heel erg... Het spreekt heel erg aan, want iedereen, iedereen kent, het. kent het. Iedereen kent het altijd. Ja, dat is juist zo leuk. Als je dan zo lang bestaat, is het juist leuk om iets te doen wat iedereen kent, maar dan net even op je eigen manier kan doen. Ja, ja leuk. leuk. Ja. En meer gaan we echt niet zeggen. Nee, Oké, okay, okay. ik zal het niet aanvragen. We, we gaan het niet helemaal doorzagen. Nee, nee, want nee dat is niet leuk okay, meer. Dat is prima. Nou, uh, dankjewel voor jullie komst. Uh, heel veel succes uh, wens je in je nieuwe functie. Nieuwe en Hein, uh, ik zeg: uh, ja, jij uh, je doet je eigen ding wel, denk. Oh, dat komt wel goed. <laughs> ja, dat komt zeker heel goed. En wel. dankjewel dat jullie hier waren, ja, graag allebei. Dankjewel. dankjewel. Wij uh, luisteren nu naar Tom Jones. I'll share my world with you.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 Can't you see they are waiting to share my?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 Dat ze deze rondgang kunnen maken. En met elkaar kun je het En het is een ja. waarschijnlijk ook een soort drempel waar mensen overheen stappen. Ja. Zo, hè? Want vaak is het, hè? Dan, dan is het zeg maar geweest. Hè? Mensen hebben hun dierbare beladen, uh, begraven ja. of, of weggebracht. En dan...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 Dus de, nu hebben we ongeveer, uh, ik geloof 54 mensen, of overledenen, uh, maar die moeten dus wel begraven zijn in, op de begraafplaats, ja. uitgestrooid zijn, het strooiveld, ja. of de asbus uh, ergens in de... Neergezet asnissen, is daar in de muur, muur ja. ja. Ja, het is dus niet zo... Mensen, niet de mensen die gecremeerd worden neer, in... Een, nee, okay. Die worden niet nee, opgenomen. Okay. Nee. Ja. We hebben een hele route, die gaat beginnen bij het uitvaartzorgcentrum mm -hmm. en daar...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 schrijven en dan worden ophangen. ophangen. Ja. Ja, okay. Wordt wel een hele bijzondere ja, avond. Hele bijzondere en uh, bijzondere en avond. wat wordt er ja. met die wensen gedaan? Die worden daar door de mensen opgehangen en die bewaren wij weer. Oké. Okay. Het dus is gewoon uh, een, ja, een, een, een wens aan de overledenen. die uh, ja. even, even, echt even, denken ja, ja. aan. Ja. Kinderen Mooi. maken daar hele tekeningetjes bij en, en knutselen. We kunnen ook allerlei dingetjes knutselen als er kinderen ja. meekomen. Ja.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 het is niet verplicht om de route te lopen natuurlijk. Je kan ook... Neem, daar neem dan alsjeblieft de zaklantaar mee. Naar je eigen... Naar Want dat is, heel donker. Eigen, ja, heel, is donker. heel donker. Ja, de rest is natuurlijk heel donker. Maar dat, ze dus, dat je met de zaklantaar gewoon... de, uh, naar naar het het de route graf. naar je eigen graf... En daar kunnen ze dus dan inderdaad zo'n uh, grafkaars neerzetten.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 Dan nou was het uh, in mei 100 jaar. 100 jaar. Begraafplaats. Begraafplaats, Begraafplaats stond in, bestond in mei 100 jaar. 100 jaar. En het is de derde keer in het geheel dat jullie dit doen. Ja. Ja. Klopt dat? Die, we, we, dus zijn jullie drie jaar geleden ermee begonnen? Is het één drie keer per jaar? Drie jaar geleden zijn we ermee begonnen. Ook naar in november. Aanleiding van, ook in november ja. Naar aanleiding van uh, ja, uh, Lichtjesavond in de omgeving. Van, het gebeurt uh, ook op andere begraafplaatsen, ja. hè? Ja. ja, het gebeurt in, in de, de omgeving. Klever, uh, de 30e in de, de Kleverpark. 30 Park oktober weg. in de Kleverpark uh -huh. Klever ja. ja. Het voorziet toch in een behoefte. Dat Duidelijk. En Westerveld ja. doet het ook, maar ja. doet het heel groot. Ja. Daar komt tv bij, dacht ik? Weet ik dacht dat er tv bij niet. kwam. Okay. Ja. Dus, die maken uh, er echt een hele Echt een, van. een heel, ja. uh, heel ja. van. Maar nou, zeggen jullie van. Uh, een aantal mensen, hun namen wordt genoemd. Hè, dat, en dat zijn er dan hoeveel ongeveer? 54? Die, Dag 54. Ja, maar mensen... er komt een veelvoud aan mensen komt ernaartoe. Ja.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 ...dat het behoudt, dat het niet weggaat. Ja, ja. uh, wat, uh, okay, wat, nee. wat, wat is het oudste graf, als ik, als ik mag vragen? Nou, er zijn graven, dus dat is wel dominee Swalouet... ...dat is wel een van de oudste graven... ...want die komt dus van de oude begraafplaats nog af... ...aan de Koningenweg. waar nu de blauwe tram staat. Daar was vroeger begraafplaats. En die graven zijn dus in 1956 overgezet in, uh, in okay. uh, naar de algemene graven. Ja, ja. Toen het daar dicht ging, zijn die graven overgezet. Want die okay. waren natuurlijk dus danig bijzonder. Ja. Dat ze er niet staan ook uh, hele mooie graven. Staan. En, staan en over welk graven. jaar spreekt men dan? Ja. Uh, Doc. Swaluwey.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 Heeft geld gegeven voor het opknappen van de graven. Oké. Okay, ja. dus, uh, ja. dus dat. Ja, mooi. Ja. Ook Onderling Hulpentoon heeft uh, geld gegeven, ook nu voor de Lichtjesavond. Om uh, folders en. En, om, en die kaarsen. De kaars, de kaars. Ja, ja, ja. En ja, en Onderling Hulpentoon heeft dus ook uh, bij, bij het uitvaartcentrum inspraak uh, die, die helpen. Uh,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 Ja. Ja, de plek is natuurlijk... De, de plek is zo ja, mooi. Ja. En, ja, en dan heb je dus de nieuwe begraafplaats... die inmiddels ook 50 jaar ja. bestaat. Ja, dus we ja, ja, ja, ja. ja. ja, blijven het over Blijf... die nieuwe begraafplaats ja. hebben. Het ja, ja, ja, ja. ja. is en blijft een park in Zandvoort. Ja. Ja, ja, ja, ja. De begraafplaats. Ja. Ja. Ja. Zoveel mooie bomen. Het is zo mooi, dat oude gedeelte. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Kan die nog uitgebreid worden eigenlijk? We hebben... Genoeg. Is er plek ja, genoeg? Ja, ja, meer, okay. ja. ja. ja er, wordt natuurlijk er is dus nog een veel heel veel kleintje nee, ook, hè? naast niet, de katholieke ja. kerk. Daarachter is daar, daar is, er is ook nog een. Dat is een de, de, de katholieke kerk. Dat is puur alleen voor de kerk. Maar de hervormde kerk heeft ook nog een begraafplaats achter de kerk. Daar wordt niks meer gedaan. Alles komt naar de algemene begraafplaats. Wordt er nu meer gecremeerd dan begraven? Hoe is die verhouding? Nee, veel meer. Toch? Ja.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 De, de, de dode rust hebben, zeg maar, eigenlijk. Ja, hè dat is het meer. zeker. Dat, ja. En dat valt ons op, dat nu in de dagen voor uh, de lichtjesavond er heel veel mensen op de begraafplaats komen, uh, ja, die dan toch een uh, kaarsje neerzetten. Oh, ja? en uh, mm, ja, even het en even, dat dat ja, ja, ja. ja En mooi. dat is natuurlijk ook ontzettend leuk als je dan in die donkerte komt en je ziet dan toch her en der een lichtje. Ja, dat heeft toch denk, wat. He? Dat ja, heeft dus wat. Heel mooi. Ja, ja. Ja. Het Met, mooi.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 ja, er moet toch wat meer gebeuren dan ja. alleen maar. Het is, het, het is zo het jammer, hè? Kijk, onderhoud is meer voor de, voor de paden. Ja, zwankere, nee, maar Ik bedoel, te zelf. Houden ja. Ja, ja. het gaat gewoon En het hele, hele begrafenis ja, ja, zelf. Ja, want ja, ja, stel je ja. voor, dat je, je, je, je, je, ligt, je oma ligt hier. En, Jij verzorgt dat graf uh, he, Keurig, in de maand of, of ja. hoe vaak ja. je ook komt. Ja. En daar ligt daarnaast een, een graf. En daar ligt iemand waar eigenlijk nooit meer iemand komt en dat verpaupert. Dat dan is dat, ja, dat zo, zo zonde, weet ja. je. Ja, ja en de, ja. er zullen onherroepelijk ook wel mensen zijn die dan amper zal hier of daar nee, wat nee, onkruid nee. meenemen. Maar het zou mooi zijn als... Bij de buren. Een, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Bij de Maar het zou mooi zijn als een vrijwilligers ja. zouden ja. willen zijn die zeggen van... Nou, één keer per week gaan we met een aantal even gewoon een stukje begraafplaats nemen. Het is niet eng begraafplaats. nee heel nee. veel mensen we die hebben, hebben dan nog zoiets... nooit iemand terug zien komen nee, nee. precies nee, <laughs> nee. nee. nee. nee. En, we en we horen ook nee. geen sterven. nee maar, nee, maar het nee, is nee, natuurlijk nee. heel een hele nee, maar het is, maar dit is zo buiten het feit dat het, dat het heel nuttig is om dat te doen is het natuurlijk een prachtige serene rustige plek dat ja. als je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 44 en dat is vanaf 4 uur. En zoals Nathalie Lindeboom al verteld heeft, eh, 31 oktober de officiële opening van wijksteunpunt de Blauwe Tram vanaf 2 uur. En ja, eigenlijk weet iedereen wel waar de Blauwe Tram is. En Denk weet je wel. het niet, vraag het aan mensen op straat, want ze wijzen je er dan je naartoe. De weg, ja. Ja, zo is nou dat. ja, en wat we net hoorden, 2 november, de lichtjesavond op de Algemene Begraaflaat Zandvoort. En dat is van 7 tot half 9.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 .nl. Ja. ja, dat is goed. Ja. Ja, okay. uh, 11 november hebben we de toneel uitvoering het jaar van de kreeft. De eerste hè? Ja, van uh, Tokodrama. Gaat dat altijd doen, elk jaar. Uh, in Theater de Krocht vanaf 4 uur. Het is een middagvoorstelling. Okay. Dan stoppen we nu met uh, deze gedeelte door. van de agenda. Wij hebben één muziek. Heb ik begrepen. Les Humphrey, Singers uh, To My Father's House. En dan tot straks.